Vorige maand werd afgesproken dat de basisschoolleraren er gemiddeld 8,5 bij krijgen. Directeuren en ondersteunend personeel zoals conciërges, klasassistenten en logopedisten moeten het doen met veel minder, 2,5 extra loon. Door een lek bij uitzendbureau Randstad waren persoonlijke gegevens van uitzendkrachten ook te zien voor anderen. Het ging om adresgegevens, 06-nummers en het bedrag dat mensen wilden verdienen. De uitzendkracht die het beveiligingsprobleem ontdekte, vroeg zijn gegevens op, maar kreeg die van een andere kandidaat te zien. Randstad weet niet hoe lang het beveiligingsprobleem bestond, maar denkt dat het komt door een update eerder deze week. President Trump houdt president Poetin persoonlijk verantwoordelijk voor de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Dat zei hij in een gesprek met CBS News. Trump zegt dat hij Poetin streng heeft aangesproken op verdere inmenging. Na de top in Helsinki met Poetin eerder deze week kreeg Trump veel kritiek. Hij viel daar zijn eigen veiligheidsdiensten af. Later zei hij dat hij zich had versproken. Het weer nog. Het wordt weer een dag met zon afgewisseld door bewolking. Het wordt 23 tot 30 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het. En... ZFM, verkeersabdiet. Verkeersabdiet.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 wat ik wil er gebeurt helemaal niks goedemorgen goedemorgen Hoi, Hoi. ja en u hoort inderdaad de stem van Irene de Jager we zijn uit de lucht en nu doet hij het weer wel hoop ik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 ja. Heb ik even harder moeten fietsen. Nou ja, je bent, er. je bent er. Maakt niks uit. Ja, wat is jouw functie bij de KNM? Uh, mijn functie is plaats van schipper schippermantel. Kijk. Ja. Er zijn een aantal, aantal schippers zijn er weg, hè? Uh, ja, dat zijn de oude generatie, dat komt. Ja, ja, de ja. oude generatie. Ja.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 Ja, nou ja, uh, uh, dat is nu nog uh, zeer ongelijk verdeeld, helaas. We, we, we, Zandvoort hebben gelukkig één uh, vrouwelijke opstapper. En we zouden natuurlijk graag zien dat dat er meer zouden... Wie, wie is dat? Uh, Anita, Anita Vossen. Ja. Ja. En hoe handhaaf die zich dus uh, een stelletje ruwe zeebonken? Nou, die hoeft zich niet te handhaven in die zin dat uh, ze zijn heel erg blij met haar. Dus, uh, oh, ze, wordt zeer, ze wordt eerder verbend, denk ik, dan, <laughs> dan, dan dat ze zich moet handhaven. Nou, wat betreft krijgen ze geen andere, andere status voor je dergelijke. Nee, ze is. we uh, noemen we dan one of the guys. Uh, je hoort in het team te passen. Yep. En of nou man of vrouw bij dan maakt niet uit. Het gaat erom dat er synergie is tussen, uh, tussen bemanning onderling. En dat je natuurlijk kennis hebt van, uh, van het materiaal. Maar goed, daar, daar dragen wij aan bij, omdat uh, die kennis ook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 Die doen alles gratis.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 komt komt. Een miljoenenjacht, en die sleepen jullie naar een En zeg je, nou, tot ziens en bedankt. Um, zo ja, er zijn. De, een, 10% van uh, de waarde van die boter <laughs> Dat zou je wel zeggen, ja. ja. Nee, dat is, dat is niet zo. Um, ik denk dat het ook een goede zaak is om, uh, om daar geen onderscheid in te maken. Um, uiteraard wordt er wel gevraagd, of uh, in ieder geval uh, gevraagd van ja, wilt u donateur worden? En, ja, dan o, en dan hebben ze in ieder geval uh, een aantal een tientjes per jaar wat ze daaraan besteden. Ja. Wat kost een donateurschap? Uh, uit mijn hoofd uh, 25 euro per jaar. Ja, ja. Nee, meer is ja. het dan niet. Nee, ja. Ja, maar, ja, maar dan jonge, kun je jonge, ook jonge, zeggen: jonge. Van, goh, en mocht u dan toch uh, donateur zijn, dan is het ook aan u om even wat uh, te doneren. Om ja, in u ja de, de meeste mensen die kijken wel, hé, wat is de inzet geweest? Uh, ja. En, en uh, ja, die geeft daar wel een, een vergoeding tegenover. Maar ja, het, is niet, het is niet verplicht gesteld. Nee, nee. Ongelooflijk. Um,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 Al getraind te blijven. Um, in de afgelopen jaren heb ik jullie vaak gezien in samenwerking met uh, de zandverzorgersbrigade. De uh, uh, ik denk dat een heleboel mee uh, opstappers uh, van oorsprong ook lid zijn van de reddingsbrigade. Uh, die samenwerking is erg goed. Dat was vroeger wel eens anders, maar die is nu erg goed uh, als er een zoekslag gemaakt moet worden. Absoluut. Dan ja, zie ja. jullie als centrale uh, kapitein en alle boten eromheen.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 ja, zeker, uh, de echte zandvoorters, die, de oude die, echte die leven ermee. Ja, je daarom. hoort ze ook altijd erover praten ja. en je ziet ook hun interesse in ja. wat jullie doen. Ja, zeker en het weten. is spannend werk en de bemanning heeft ook spannende verhalen. Dus in die zin is het ook gewoon leuk om langs te komen. Ja. Ja. Doe in godsnaam voorzichtig. Ik ja. word niet overmoedig op de C. <laughs> want er zijn uh, in het verleden nare gevallen geweest. Dus. Ja, maar ik denk dat ze elkaar wel in, uh, in de gaten houden, Pieter. Dat ze wel zorgen dat, ze, dat de mannen geen Het belangrijkste is uh, met elkaar weggaan weg en, weg en met elkaar terugkomen, Kijk, gezond. Totelijk. En uh, ja. nog even de renning goed uitvoeren, dat, dat, dat, dan hebben wij een uh, mooie klus mooie oh, te pakken. Ja. Ja. ja, precies. Ik wens u erg veel geluk. Ja, succes. Dankjewel. Uh, maandag ja, allemaal. Je wel. Maandag naar uh, de Loods op de Torbekkenstraat. Ja. En daar staat alles te doen, en dan krijgt u alle antwoorden op uw vragen. Zeker, ja, meer dan, dan welkom. Ja. Succes! uw komst. Ja, bedankt. Ja, bedankt.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 Nou, er is één Nederlandse. Ze hebben het overgenomen, hè? He, gewoon. Ja. Ja. Er is één Nederlandse afdeling, een Zandvoortse afdeling. En maar dat is de EHBO. Ja, ik wou net zeggen, de EHBO dit weekend is in handen van Martine Joustra. jouw ja. wel bekend. Ja. Die mag daar nu de leiding hebben. En over EHBO gesproken. Eh, ja. EHBO doet natuurlijk op heel veel plaatsen hun werk. Onder andere ook op de Zomermarkt, op de boulevard. Die is vandaag van 12 uur tot 6 uur vanavond. Ja. En ook daar is een EHBO-post. Daar dus staan ze weer.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 That's to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 Ja. Ik werk in de schoenenwinkel, maar het werk is mijn tweede baantje. Ja. Ja, als ik kijk wat je allemaal moet kopen aan kleding, aan make-up, nou noem het nog op. Dat zijn kapitalen. Dat zijn kapitalen. Ja. Ik heb sowieso wel tot de 3,5, 3,5... Ja, half aan spullen thuis liggend daarvoor. Ja. Ja. Als je het berekent. Ik bedoel, het is, het is wel even uh, uh, dat je zegt van nou...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 Bij deze dus. Ja, bij deze. Als goed. Iemand iets het wil enige, weten? enige probleem is, ja, uh, die dagen, uh, ik, ik heb dat ik nu de foto heb gezien, want ik heb nou jouw gezicht gezien, mm. maar ik denk dat ik je niet herken. Uh, oh, dat jij, komt wel goed. Maar dan kom je naar mij toe, want ik ben het. Nou, ah, dat komt wel goed. Als ik door die microfoon bleur op het podium, ja. dan ken je <laughs> ja. mijn stem wel hoor. Oh, Oké. Okay. <laughs> hey, fijn uh, dat je hier was en veel succes de komende dagen. Dank u wel. Succes. Alleen niet voor de buurman. De grote vraag die blijft altijd: Waar betaalt hij nou zijn huur van? Het land dat zorgt voor iedereen. Geen om die van een groot vee met nastiebalen in de muur. En niemand die er ook eet. Vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. schrijf je niet de wetten voor.